Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We kunnen binnenkort weer naar de kroeg. Op dit moment geven Rutte en De jongen weer een coronapersconferentie. Het lijkt erop dat we vanaf 26 juni weer veel mogen... De mondkapjesplicht vervalt op de meeste plekken, je hoeft niet meer thuis te werken... ...de horeca mag langer open en je mag weer zoveel vrienden uitnodigen als je wil. Verslaggever Ron Frezen. De signalen die we nu krijgen is dat de versoepelingen die worden aangekondigd... ...toch nog uh, omvangrijker, groter zullen zijn dan bedachten. Wat nog wel blijft is de anderhalve meter regel. En het is voorlopig ook even gedaan met de persco's. De volgende staat gepland voor eind augustus. Ander nieuws dan, in Antwerpen is vanmiddag een school deels ingestort die gebouwd werd in een nieuwbouwwijk. Er viel in elk geval één dode, zegt de Belgische brandweer. Die is gelokaliseerd in het puin, het uh, doodelijk slachtoffer, maar is nog niet bereikbaar. We weten het slachtoffer liggen, maar we kunnen er nog niet op een veilige manier bij. De andere hebben we geen contact meer mee, die zijn vermist, daar wordt uh, naar gezocht. Maar we hebben nu geen contact meer met slachtoffers in het puin, maar we missen er wel nog vijf. Ook zijn er acht mensen zwaar gewond. Partijleiders krijgen een ultimatum van informateur Hamer. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie moeten dit weekend met elkaar overleggen hoe ze eruit kunnen komen. Volgens de informateur lopen de gesprekken niet vast op de inhoud, maar is het onduidelijk wie met wie wil samenwerken. En deze al de hele dag voor gewaarschuwd en nu is het zover. Er zijn flinke onweersbuien op sommige plaatsen in het land. Zoals in Tiel in Gelderland, waar een hijskraan omviel. En in Leersum bij Utrecht, waar de schuttingen omgingen, dakpannen rondvliegen en bomen omvielen. Deze vrouw op Twitter laat zien hoe haar auto er aan toe is. Is dat een klim? De dakpannen oplopen. Dingers. Dakpannen op met dingen. ze bedoelt dwars door de voorruit. De buien trekken vanuit het zuiden omhoog naar het noorden. Tot 8 uur is er code oranje. En code oranje geldt in het midden en noorden van het land vanwege die zware onweersbuien. Lokaal kan het flink gaan plensen, hagelen, onweren en is er dus kans op flinke windstoten. Vanavond trekken de meeste buien weg. Vannacht is het droog, morgen zonnig, vooral in de middag. En het is wat koeler, 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. De komende uren moet het verkeer in het midden en ook het noorden van het land nog rekening houden met zware regen- en onweersbuien. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht gebeurde een ongeluk. Tussen Breuken en de Leidse Rijntunnel staat twee kilometer met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 The hurt and they can't control believers, Let's raise the toes, enjoy the show. We yeah. have. For the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. Told so me to be someone that I like instead of being someone in their eyes. Right. me in my This is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 And so. I'm feeling it.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 We waren kost. Niemand voor de toer staan. Drie nog achter en getriggerd zero voor de 2 passito pa'lante 2 3, passito pa Zaterdagochtend, als hij daar loopt Mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot oh, oh, oh.